Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Alle treinvervoerders op het Nederlandse spoor... moeten hetzelfde tarief rekenen voor treinreizen. Daarvoor pleitte de NS in het tv-programma Kassa. De directeur Consumentenmarkt zei dat de NS af wil... van de onderlinge prijsverschillen tussen de vijf Nederlandse treinvervoerders. Reizigers die met de OV-chipkaart reizen en op hun traject moeten wisselen van aanbieder... moeten daarvoor nu uitchecken bij de een en inchecken bij de ander. Op het nieuwe traject betaalt iemand een nieuw tarief. Gebruikers van de overchipkaart betalen bij het overstappen... tussen verschillende vervoerders nu ook nog een dubbel opstaptarief. Daaraan komt eind maart een einde... beloofde staatssecretaris Mansveld deze week aan de Tweede Kamer. Dertien artsen en therapeuten met een beroepsverbod... zijn gewoon aan het werk met patiënten, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het zijn artsen en therapeuten die in Nederland of in Groot-Brittannië... een beroepsverbod hebben gekregen, maar die nu gewoon doorwerken. Sommigen in Nederland... Niet in het vak waarvoor ze een beroepsverbod kregen. Ze zijn nu actief als alternatief genezer, psychoanalyticus of psycholoog. Vier van de artsen kregen een beroepsverbod opgelegd in Groot-Brittannië. Een van hen heeft nu een eigen kliniek in Rotterdam... waarin hij volgens RTL Nieuws zonder meer kankerpatiënten behandelt. Het ministerie van Volksgezondheid zegt tegen RTL dat het een procedure is gestart... om het beroepsverbod van de artsen ook in Nederland van kracht te laten zijn. Het dodental van de bomaanslag in Pakistan is opgelopen tot 63. Minstens 180 mensen raakten gewond. De bom ontploft op een groentemarkt in een Shiïtische wijk in de plaats Keta. Volgens de Pakistanse politie zat de bom verstopt in een watertank en werd hier op afstand bediend. In de regio zijn de afgelopen maanden vaker aanslagen op Shiïtische doelen gepleegd. De politie denkt dat de aanslag van vandaag is gepleegd door Soenitische extremisten... In de Russische stad Chelyabinsk, die gisteren werd getroffen door een meteoriet... zijn duizenden Russen aan het puin ruimen. Volgens de gouverneur van het gebied zijn er meer dan 24.000 mensen mee bezig. Ze dekken de kapotte huizen af en verzamelen warme kleding en voedsel. Duikers hebben in een bevroren meer gezocht naar delen van de meteoriet. In het ijs werd gisteren een enorme krater geslagen, maar er is nog niets gevonden. Volgens de vicevoorzitter van de Duma is er gisteren geen meteoriet neergekomen... maar een wapen dat werd getest door Amerika... Het wordt door het Russische ministerie van noodsituaties afgedaan als onzin. De Romeinse film Child's Poos heeft op het filmfestival in Berlijn... de Gouden Beer voor beste film gewonnen. De Gouden Beer is de belangrijkste prijs van het festival. De film gaat over een man die een verkeersongeluk veroorzaakt... waarbij een jongetje om het leven komt. De moeder van het slachtoffer probeert het dader uit de gevangenis te houden. Onder meer door mensen om te kopen. Ook de film An Episode in the Life of an Iron Picker... viel in de prijzen van de Bosnische regisseur Danistanovic. Een van de hoofdrolspelers won De Zilveren Beer voor Beste Acteur. In Mexico zijn vorig jaar 11.000 mensen gestorven van de honger... heeft de Mexicaanse president gezegd bij de presentatie van een actieplan. Volgens hem zijn bijna 7,5 miljoen Mexicanen zo arm... dat ze aan chronische ondervoeding lijden. Voor de zogenoemde kruistocht tegen de honger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 Op de 500 meter eindigde hij eerder als negende. Bij de vrouw heeft Erin Wüst een voorschot genomen op een nieuwe wereldtitel. Ze was in Noorwegen op de 3 kilometer veruit de snelste. Eerder vandaag eindigde Wüst op de 500 meter al als tweede. In de tussenstand heeft ze een grote voorsprong op haar concurrentes. In de eredivisie heeft koploper PSV gewonnen van FC Utrecht. In Eindhoven werd het 2-1. De wedstrijd tussen FC Twente en Willem II eindigde in een gelijkspel. In de goalsfeest in Enschede werd het 1-1. Sommige supporters van Twente bleven de eerste minuten van de wedstrijd weg uit protesten over de slechte resultaten. Ze hadden bij de tribune spandoeken opgehangen met teksten als: We zijn het laffe voetbal zat. Twente heeft dit jaar nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Ook Nakbreda Herakles eindigde in 1-1. Rode JC en AZ speelden eveneens gelijk. In Limburg werd het 2-2. Rode JC is nu al acht wedstrijden op rij ongeslagen. Het weer vannacht bewolkt met af en toe een opklaring. Verder nevel en mist en misschien een bui.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 En een laatste glas in steen. Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het drie graden, binnen zit Max van Wezel. De P van de A wil een linksre koers inslaan, maakt de partijvoorzitter Hans Peckman vandaag bekend. Want er moet een omslag komen van ik naar ons. Niet helemaal logisch als je net een coalitie hebt gesloten met de VVD. Zou de rechterhand van de PvdA eigenlijk wel weten wat de linkerhand doet? Goedenavond en van harte welkom bij het Oog op Zaterdag. Rutte II scheerde langs de rand van de afgrond. Het CDA leek heel even terug in het centrum van de macht... en uiteindelijk liet de coalitie zich redden door D66, ChristenUnie en SGP... Hoog tijd om Sheila C. Telsing van de Volkskrant... Mark Chafan van NRC Handelsblad... en CDA-huishistoricus Pieter Gerrit Kroeger om hun analyse te vragen. Aan hun de vraag... worden we sinds deze week geregeerd door Paars met de Bijbel. Morgen is het precies een jaar geleden... dat Prins Friso in Oostenrijk onder een lawine terechtkwam. Hoe staan ze daar morgen in leg bij stil? De speelzieke communist Demetris Christofias... heeft zich teruggetrokken als president van Cyprus... Wie wordt zijn opvolger? Minister Hennis zit in een sneeuwrol, dat om vijf voor twaalf. En de muziek staat in het teken van de huishoudbeurs... die vandaag begonnen is in Amsterdam. Onze vraag, wat kun je het best opzetten tijdens de schoonmaak? En uh, dan krijgt u eerst het uh, nieuwsoverzicht. Zaterdag 16 februari. Juist. Artsen met een beroepsverbod vanwege medische blunders... zijn in het buitenland toch weer aan het werk gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Een huisarts met een verbod op werk in Nederland... is nu huisarts in Duitsland. Een plastisch chirurg werkt in België. En daarnaast vonden wij een flink aantal artsen en therapeuten... die nu in ons land aan de slag zijn als alternatief genezer. Het gaat om 13 artsen en therapeuten... die op de zwarte lijst staan na een uitspraak van de tuchtrechter. Maar een deel van die medici trekt zich daar weinig van aan. Dat tot verdriet van hun slachtoffers. Ongelooflijk aangeslagen. Heel moeilijk om mee om te gaan. Juist omdat het recht gesproken heeft. Een andere arts houdt voor een kliniek in Rotterdam. Daar behandelt hij onder meer kankerpatiënten met een omstreden methode. Collega's van hem reageren huiverig. Omdat er wel degelijk schade op kan treden. ernstige spierproblemen en met name ook problemen van de hartspier. En kan uiteindelijk zelfs tot hartstilstand en ritmestoornissen en dood leiden. 10 miljoen kilo boog de meteoriet die gisteren voor zoveel spektakel zorgde. Met een vaartje van 54.000 kilometer vloog die onze dampkring binnen. Dan valt de 25 miljoen schade die het ding veroorzaakte nog mee. De meteoriet joeg de Russen wel de schrik om het hart. En niet alleen de burgers. Ook de politie wist het even niet meer. Een ander dacht dat de oorlog was uitgebroken... Ik denk dat het een niet nog wel spagaal zijn, nou ik Alle hij haar rond paardenvlees gate, heeft sommige mensen nieuwsgierig gemaakt. Ze willen wel eens weten hoe een paardenhaas smaakt. Montjesmaat wordt er meer paardenvlees in Nederland verkocht, maar men blijft huiverig. Ik heb een idee dat zo'n paard ook een beter leven heeft gehad dan een rund soms. Dus uh, ja, dat kan er bij mij wel Als ik het niet weet, dan vind ik het lekker, maar als ik weet dat het paardenvlees is, dan hoef ik het niet. Een bizarre tv-avond in Zuid-Afrika vanavond. Vorig jaar deed Riva Steenkamp, de doodgeschoten vriendin... van atleet Oscar Pistorius, mee aan de opname van de reality-show... Tropical Island of Treasure. Vanavond werd de eerste aflevering daarvan uitgezonden. Daar hebben we geen geluid van, maar wel van de laatste aflevering... waarin Riva afscheid neemt van de kijkers. Ik take home with me so many amazing memories and things that are in here that I'll treasure forever. I'm going to miss you all so much. I love you very, very much. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. De Verenigde Staten willen meer openheid gaan geven over drone-aanvallen. Tenminste, als het aan de beoogde nieuwe CIA-directeur John Brennan ligt. Een speciale rechtbank moet toezicht gaan houden op de aanvallen... en het aantal burgerdoden moet openbaar worden gemaakt. Dat zei hij in reactie op vragen uit de Senaat. Quirina Eikman is onderzoeker Veiligheid en Mensenrechten... aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Er is een lange discussie over het gebruik van die drones. Zijn meer openheid en een rechtbank die toezicht houdt de oplossing? Nou, het zijn eerste bescheiden stappen op weg naar meer transparantie... over het gebruik van die onbemande vliegtuigen... om mensen gericht in het buitenland te doden, terroristen... en, en meer rekenschap te geven, maar het is nog heel bescheiden. Welke problemen los je allemaal niet op met die voorstellen van Brennan? Nou ja, eigenlijk het, toch nog wel de besluitvorming... waarom je bijvoorbeeld een terrorist bent of een vijandige onwettelijke strijder. Dus wie komt eigenlijk in, ja, in aanmerking daarvoor... En het is ook nog zo dat die rechtbank, uh, dat is nog maar zeer de vraag... die neemt uiteindelijk niet de beslissing of iemand wordt uitgeschakeld of niet... dat doet nog steeds de president. Is het wel opvallend dat een beoogd CIA-directeur... hij is nog niet benoemd, hij is beoogd, pleit in deze richting... Nou, er is een enorme politieke druk uh, die, die door die senaatscommissie voor de inlichtingdiensten wordt uitgeoefend op het Witte Huis... om meer informatie uh, te krijgen over zeg maar, de juridische redenatie achter deze, dit gericht doden door onbemande vliegtuigen. Dus ik zie het zeg maar, meer in de context van een grotere discussie en die benoeming wordt daar wel voor gebruikt, die benoemingsprocedure. De Verenigde Staten ja, behandelt dit als een binnenlandse zaak. Het is deel gaan uitmaken van de verhoren van de nieuwe uh, bewindslieden en nieuwe CIA-directeur. Zou het niet veel logischer zijn als er een soort internationale norm... voor de inzetten van die onbemande drones zou komen? Nee, zeker. Daarom is uh, ook binnen de Verenigde Naties... is er eigenlijk nu recent aangekondigd dat er groot onderzoek wordt gedaan... naar het gebruik van die drones. Maar dan gaat het wel om drones in, uh, in oorlogssituaties... En het hele probleem van het gebruik door de Verenigde Staten van die drones is dat ze niet alleen door het Amerikaanse leger worden ingezet, maar ook zeg maar, door de CIA, door de inlichting- en veiligheidsdiensten, wat het ook complex maakt. Want uh, die zijn geheim. Die zijn geheim en met name ook de verantwoording in het leger is veel beter ja, zeg maar geregeld, die accountability, dan bij de CIA. En uh, ik denk wel dat het heel goed is dat de, dat de Verenigde Naties hier onderzoek naar gaat doen. En hopelijk ook begint met internationale regels te stellen. Want het einde is natuurlijk zoek als ook andere landen dit gaan doen. Ik dank u voor dit commentaar. Quirine Eikman, onderzoeker Mensenrechten en Veiligheid aan de Universiteit van Leiden. Vandaag, ik zei het al, is in de rij in Amsterdam de huishoudbeurs begonnen. En daar aanwezig is Marja Middeldorp, Poetsdiva, voor al uw schoonmaakvragen. Dag mevrouw Middeldorp, goedenavond. Goedenavond, hallo. Welk advies heeft u het uh, meest gegeven aan de langstrekkende dames vandaag? Um, hoe je je ruimte streeploos schoon krijgt. En hoe doe je dat? En um, dat doe je als volgt. Je neemt een uh, emmertje met water. Daarin hak je een ui. In stukken. Met vel en alm. Uh, een uh, druppeltje afwasmiddel. En uh, een paar slokken ammonia. Uh, vervolgens met spons en al tegen het raam aan. En nu komt. Dit is al een hele mooie tip. Maar. Een, er volgt nu een handige tip. Als je je. Uh, Ruit dan droog gaat trekken, met de wisser, yeah. doe je de binnenkant bijvoorbeeld uh, verticaal strepen en de buitenkant horizont horizontaal. En als je dan binnenkijkt en je ziet nog ergens een streep, dan weet je dus waar die streep zit hmm. aan de buiten- of aan de binnenkant. Mm -hmm. Nou, dat is toch heel slim? Ongelooflijk slim, nooit aan gedacht. Stel je bent presentator van met het oog op morgen en je eet aan je bureau graag thuis curry en je knoeit wel eens. Is er een goede tip om je kleren weer schoon te krijgen? Ja, nou in eerste plaats, de eerste, eerste tip zou zijn, gebruik een heel groot servet, zodat je geen curry op je kleren U krijgt. U bent geniaal, allemaal dingen ja, waar ik nog ja, nooit ja. aan heb gedacht. Maar, nee, maar dat is wel heel slim hoor. Onze opa's die dat al heel goed met die grote lappen voor hun dikke buiken. En uh, die curry van jou, nou ja, dat zijn lastige vlekken... maar als je ze in de week zet, nacht, met een uh, biologisch uh, uh, uh, voorweekmiddel... Uh, en dan de groene verpakking ervan, de rotsmachine mm. uh, en dat gewoon wassen als normaal... Als dan zijn jouw curryvlekken er ook weer uit. We dus hebben, hebben u, uh, mevrouw Middeldorp ook gevraagd uh, een plaats voor ons... Uit te kiezen, hij, hij moet met schoonmaken en met soppen te maken hebben. Wat is het geworden? Uh, Fat En hoe heet het? Uh, spring... clean. Nou, dat is heel toepasselijk. Dank u wel. Ja, maar... absoluut, absoluut. <laughs> nou, bedankt, Marja inmiddels dat jazz door. ook. Hele mooie jazz. That ain't the cleaner. Yeah, it is.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 So I'll tell you what we do. Dust off to wintry bowers. Wash them out with April showers. Cover them with fragrant flowers. Shut up the moon above. cause you and I have a rendezvous under the sky. Like these two spray cleaners. Get ready for love. Yes, yes. Yeah, that's the real cleaner. Back 'em. Springclean van Vet Wallah. Uit de jaren dertig was het. En het werd uh, gedraaid op verzoek van poetsdiva Marja Middeldorp. Een nieuw fenomeen deed deze week zijn intrede in Politiek Den Haag. Puzzelpolitiek heet het. VVD en P van de A die gelegenheidscoalities smeden. om ervoor te zorgen dat voor de kabinetsplannen ook een meerderheid bestaat in de Eerste Kamer. Nou ja, dat puzzelen kan wonderlijke vormen aannemen. Onze vraag is, is dat de ultieme democratie... of werkt het alleen maar verwarrend en destabiliserend? Charles C. Talsing is columnist van de Volkskrant. Pieter Gerrit Kroeger is CDA-watcher. Ze zitten allebei in de studio in Den Haag... en we wachten nog even op verbinding met Mark Chafan van NRC Handelsblad. En die is er nu ook, hè, meneer Chafan? Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ga eerst even naar Den Haag, naar Jada Citalzing. Want er is ongelooflijk veel gebeurd in politiek Den Haag de laatste week. Wat heeft jou van al die dingen het meest verbaasd? Um, nou, ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Nee. Nou, om te beginnen, de, de coalitie, um, de gelegenheidscoalitie die nu de echte coalitie uit de brand helpt. Namelijk uh, waarin SGP en D66 samen zitten. Wat al heel moeilijk uit te leggen is en voor amper nog te volgen is, denk ik, voor kiezers. Ja, ik hoorde vandaag en... al van de term paars met de bijbel vallen. Ik paars geloof dat hij zelfs van Arie Slop kwam. Ja, nou, geweldig. Maar het interessante is dat dus morgen we een diametraal... andere uh, gelegenheidscoalitie kunnen hebben. Want het speelveld ligt de facto open voor de oppositie... voor belangengroeperingen, voor iedereen. Omdat de regering dus die, die, die meerderheid ontbeert... En, en echt met de pet in de hand... Per dossier op zoek moet gaan naar gelegenheidscoalities. En dat is razend interessant, maar volgens mij niet heel bevorderlijk voor de stabiliteit en voor de geloofwaardigheid. Mark Scherval van de NRC, ja, de week beginnen met de onderhandelingen met het CDA en eindigen met een akkoord met de ChristenUnie, de SGP en D66. Democratisch of verdient het niet de schoonheidsprijs? Nou ja, democratisch is de wil van het volk en er is een meerderheid van het volk, althans. En, en daar begint het raar natuurlijk. Er is een akkoord in de Tweede Kamer gesloten. En daar is eigenlijk ja, stilzwijgend bij verondersteld... dat de soortgenoten van die de tijdelijke coalitiegenoten in de Eerste Kamer... daar meteen ook mee eens zijn. Maar de Eerste Kamer is natuurlijk niet een soort aanhangwagentje. Daar, daar gaat het toch wel heel raar worden... Maar. De Eerste Kamer heeft een eigen taak om te kijken of wetgeving goed is en of de uitvoerbaarheid van wetten in orde is. Maar, maar als ze gewoon een soort, soort bijzietje worden van de Tweede Kamer, ja, dan kan je hem wel afschaffen. Dus je kunt niet zomaar zeggen, we gaan even met Kees van der Staaij en Arie Slop en Arie Pechtold, uh, hoe heet Alexander Pechtold praten <lacht> En Arie Pechtold, uh, zo gefuseerd zijn ze nog niet, D66 en de Christine. <lacht> en dan moet de Eerste Kamer er maar voor stemmen, zo werkt het niet, vindt u? Nee, ik zou het eigenlijk, als je nou toch over democratie hebt... wel mooi vinden als, als een of meer van die fracties in de Eerste Kamer... straks bij dat hele woningbouwverhaal gaan zeggen... ja, nou, laten we eens kijken. Ik weet het nog niet zo net, en allerlei vragen stellen. Dan laten ze zien dat ze een onafhankelijk uh, orgaan zijn in ons staatsbestel. Meneer Kroeger, uh, er staat een grote reconstructie in het blad van Marc van NEC Handelsblad vandaag, waaruit blijkt dat minister Blok van Woning... Uh, zich totaal vergist had in het CDA. Uh, dacht, ik heb de steun van de CDA binnen en dat was helemaal niet zo. Wat zegt dat over minister Blok? Uh, nou, dat zegt wat we al wisten, denk ik, rondom de zorgpremie, uh, toestanden in de vorming van het kabinet. Uh, hij, uh, hij heeft niet het niveau. Hij heeft niet het niveau? Nee. Welk niveau heeft hij niet? Nou, Om dus blijkbaar in een complexe politieke situatie... Uh, effectief te opereren, want dit begint nu op te vallen. Z zijn de anderen het daarmee eens? Minister ik, Blok heeft geen niveau, mevrouw ik ik, ik, ik weet niet of je dat zo zou kunnen stellen. Kijk, het kabinet het, het heeft zich bij de start... gewoon in een hele onhandige en moeilijke positie gemanoeuvreerd. En dat kun je niet, denk ik, op het konto van Blok schuiven... maar op het kanto van de onderhandelaars. Maar die... ja, dat was, was, was de heer Blok. He? Ja. Hij was de financiële man van de grootste fractie. Ja, maar goed, Mark Rutte en Diederik Samson... hebben er ook allemaal bij gezeten. En het was natuurlijk gewoon van metafaan evident... dat er een, een tekort was in die Eerste Kamer. Het was van metafaan evident dat de politisering... in de Eerste Kamer al lang had toegeslagen. En dat wisten ze? Ja, dat dat dus geen orgaan was wat inderdaad alleen maar naar doelmatigheid... en uitvoerbaarheid van wetgeving kijkt... maar gewoon keiharde machtspolitiek uh, wordt bedreven. Dus men had dat moeten weten bij het begin. U um, bevestigt dus wat ik zei? Nou ja, kijk, ik weet niet of dat alleen uh, blokken is. Het is net zo goed. Rutte, Samson, Dijsselbloem. ze hebben daar allemaal bij elkaar gezeten. en Ze hebben allemaal gedacht, nou weet je wat... Dat, gaan, dat varkentje gaan we wel even wassen, die Eerste Kamer. Dat lukt ons wel. Mm -hmm. En daar heeft men zich op verkeken. Meneer Sjevan, wat zegt het over de premier... over het leiderschap van Mark Rutte, dat het zo rommelig gaat steeds? Ja, hij kan heel goed delegeren. Nee, ik denk dat hij in dit geval... waar, waar de hypotheekrente aftrekken en de huur... en dat hele woonverhaal zo ontzettend belangrijk en ingewikkeld is... en zo'n enorme baksteen is... die. ...op de maag van de politiek ligt, dat hij van het begin af aan daar heel veel dichter op had moeten zitten. Hij heeft al het uh, Blok als zijn adjudant vertrouwd. Hij kan ook weten waar de man zijn beperkingen liggen, misschien in de creativiteit. Ik heb Blok nogal vaak hetzelfde horen zeggen over dingen. Er zat vaak een euroteken in. Dus hij had kunnen weten dat hij daar maar beter heel dichtbij moest blijven... En ik denk dat Rutte wel iets meer gevoel heeft voor hoe, hoe politiek de, de hazen lopen en de verhoudingen liggen. Dus ja, de nonchalance van Rutte gaat hem, als hij zo doorgaat, toch weer opbreken. Hm. Kan, kan het ook opzet zijn, mevrouw Singh van een premier om te denken van het wordt zo'n rommeltje. Ik, ik kijk liever even de andere kant op, dan kijken de mensen mij er misschien niet op aan. Het zou kunnen dat je denkt, ik ga duiken en ik laat, ik laat Blok het allemaal oplossen. En dan straalt het wat minder op mij af. Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk opvallen. Kijk, we hebben, we hebben tien jaar Balkenende gehad. En daar, dat werd ook altijd een zootje. En er werd altijd weer geroepen, geen regie, Balkenende heeft geen regie. Nou goed, die heeft het tien jaar uitgehouden door steeds een beetje te nou, Dat kan heel slim zijn eigenlijk. Het andere te laten oplossen. maar goed in hoeverre het strategie is en in hoeverre het gewoon een beetje sukkeligheid is... en uh, toch net iets te laat Alexander Pechtold uh, erbij halen... ja, dat, uh, dat, dat weten we waarschijnlijk pas als de geschiedenisboekjes worden geschreven. Meneer Kroeger, is er eigenlijk iemand die de regie in handen heeft in Nederland... op het ogenblik, of niemand? Uh, nou, wij zijn al, al heel lang een typisch coalitieland. En het soort coalitie wat we nu hebben, uh, laat ik zeggen... is uh, een enorme uitdaging voor creatieve lieden, zullen we maar zeggen... Dus het idee van regie, alsof er een, een soort Pierre Audie een prachtige opera in elkaar zet... en dan alle mensen precies zingen zoals hij dat had bedacht... is natuurlijk een naïeve gedachte over de politiek. Ja, maar ik heb ergens de indruk dat het met de dag rommeliger wordt. Ja, omdat de wereld complexer wordt. Nederland wordt aan de ene kant uh, uh, kleiner hè, in de wereld en de problemen worden groter. De factoren die spelen zijn enorm... Uh, het feit van die hele woningmarkt heeft dus alles te maken met bijvoorbeeld de grote schuldenposities in Nederland. De AAA van Nederland staat onder druk vanwege de hypotheekschulden in dit land. Dat soort dingen hangt allemaal samen. En ja, dat, is, dat, dat daagt dus bewindslieden in Den Haag en ook vaak in Brussel enorm uit. Om veel complexer te leren denken. En dan is het dus verbazingwekkend. U wees er eerder al op, dat de heer Blok dacht dat hij een goed gesprek had met de heer Brinkman, de fractieleider van het CDA De Eerste Kamer. En dat het hele CDA. In de, in, bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer dan gebonden is. Dat zou in feite betekenen dat de heer Blok had besloten... dat de heer Brinkman de partijleider van het CDA geworden was. En zo werkt het niet. En zo werkt het helemaal niet. Nou, een tweede punt overigens wat betreft... Het, de, waarom de minister-president er bovenop zou moeten zitten. En dat is het grote onderwerp waar iedere Nederlander... elk gezin op dit moment met zorgen aan, aan tafel over praat. En dat is de werkloosheid en bijzonder de ja. jeugdwerkloosheid. De bouw is een van de sterkst stijgende dat had hij terreinen bezetten. op het gebied van de werkloosheid. Als Ik... minister-president hoor je daar je vol ook zichtbaar op in te zetten. Ik wil even vooruitkijken met u hoe dit kabinet uh, de geschiedenis in zal gaan. Meneer Chavan, in uw krant NRC Handelsblad... zegt uh, de vertrokken fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer... Han Noten vandaag, dit wordt het kabinet van vallen en opstaan. Weet u een nog mooiere? <lacht> ja, dat is ik vind het wel heel boeiend, want bij ieder onderwerp moet je dus als het ware het handwerk uh, op het straatplein uitoefenen van de politiek het binnenhof. Dat is eigenlijk hartstikke goed ontworpen. Mevrouw Sietelsing, denkt u dat de gewone burger dit kan volgen? Het ene moment zit de PVV te gedogen en het andere moment lijkt er iets moois tussen PvdA en VVD te bestaan, maar dat is dan ook weer niet zo. Nee, vermoedelijk niet. Kijk, voor de, voor de burger is het denk ik gewoon uh, relevant of er dingen gebeuren. Uh, nou ja, wat, wat, wat, wat net al werd aangehaald. Uh, uh, de werkeloosheid en of er iets met mijn baan gebeurt en hoe het zit met mijn koopkracht. En misschien dat het hem niet eens zo vreselijk van uitmaakt hoe het gebeurt als het maar gebeurt. Uh, aan de andere kant, het moet nog wel enigszins transparant en, uh, en, en navolgbaar zijn. En dat, dat is het niet meer. Je moet, je moet kunnen verantwoorden wat je doet. En dat wordt steeds ingewikkelder als je wisselende coalities moet ja. gaan zoeken. Meneer van, u kunt het natuurlijk allemaal volgen als politiek commentator van NRC Handelsblad. Maar denkt u dat de gewone man het nog volgt wat er nu in Den Haag gebeurt? Nee, ik ben bang dat heel veel mensen het een, een, een onoverzichtelijke boel vindt. Kijk, ter troost... In die tijden dat het Nederland stabiel geregeerd werd... en dat je een coalitie had die een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer had... werd natuurlijk heel veel uh, in achterkamertjes geregeld. En dan hadden we misschien een stabiel gevoel. Maar we wisten niet wat er gebeurde en ook niet welke akkoordjes er werden gesloten. Dus ik meen het niet alleen spottend dat er nu in de etalage... of zelfs voor de etalage op straat afspraken gemaakt moet worden. Eigenlijk is het uniek en moeten we er niet alleen over klagen. We maken nu mee op onderwerpen akkoorden gesloten worden. Ja, ik vind het ook wel iets interessants. Het is een beetje het oude Athene dat tot leven komt. <laughs> ja. <laughs> ja het Gewoon het marktplein op. Ja. Meneer uh, Kroeger, uh, ja? over Blok hebben we het gehad... maar u zit in de hoger onderwijswereld... Uh, mevrouw Bussemaker moet op dezelfde manier... het leenstelsel doorzien te krijgen met steun van andere partijen. Gaat zij het beter doen, denkt u? Nou, ze doet het tot nu toe al beter. Uh, want uh, wat zij heeft gedaan is buitengewoon behendig. Ze heeft voor de kerst... Behandelde ze haar begroting, dat was eigenlijk die nog van mevrouw van Bijsterveld, in de Tweede Kamer. En heeft toen heel krachtig gezegd, ik voer het regeerakkoord uit, ik ben een betrouwbare minister... maar ik luister natuurlijk naar de studenten, naar de universiteiten, en natuurlijk ook hier in de Kamer. Toen heeft gezegd, ik ga een brief schrijven aan u, dan zet ik alle wel, grote lijnen rondom zo'n leenstelsel uit En daar kunt u dan als het ware inspraak op hebben. Nou, daarmee bond ze alle belangen de studenten, de universiteiten, de hogescholen, maar ook de Kamer. En daarmee natuurlijk impliciet ook die Eerste Kamer. En zo moet beetje. je het doen. Ja, en vervolgens... Nou ja, ze zit dus nu met de lastige situatie... dat uh, Arie Slob zegt, ik doe in elk geval niet mee. GroenLinks uh, is ook zeer naar links opgeschoven op dit punt. Doet ook niet mee. Dus zij moet nu afwachten of zij met het CDA... in één keer voldoende meerderheid krijgt. En het CDA houdt de kaarten heel dicht tegen de borst... Want die willen natuurlijk uh, uh, als het ware na uh, het gedoe met Blok... als ze de volgende keer gevraagd worden, natuurlijk nu wel kunnen toeslaan. Mm -hmm. En de andere mogelijkheid die mevrouw Bussemaker heeft... is een coalitie van wel hele bijzondere aard, namelijk D66, GroenLinks... de ouderen, dus Jan Nagel in de Eerste Kamer... en die provinciale, onafhankelijke fractie. En dan hebben we een prachtige situatie... namelijk dat we meer gedoogpartijen hebben voor het kabinet... Dan, dan andere partijen. Nou, <lacht> tot zover uh, uw politieke analyse, waarvoor onze dank uiteraard. Maar we wilden eigenlijk ook van u nog even weten... wat voor muziek u draait tijdens het huishouden. Mevrouw Sitalzing? Ik, ik, ik hou nooit huis. Doe oh, ik u het niet, niet op? Het, nou, heel af en toe. Maar uh, ik, ik wil thuis nog wel eens doen alsof ik Joss Stone ben. En uh, meneer Kroeger, ruimt u wel eens op? Ja, en dat is uh, veel werk. Dus dat is dan een opera's van Wagner. En meneer Chavan? Ja, de laatste tijd in de keuken ben ik weer heel erg van Randy Newman... Iedereen... Ik heb de LW teruggevonden en dat is heerlijk. Heel oud, maar wel mooi. Hm. Nou, dank jullie wel, alle drie. Ciao. Stay way van Randy Newman. Wel eens eerder gehoord met het oog op morgen, denk ik. Maar de muziek die Mark Chavan van NRC draait tijdens het koken. Vandaar. Cyprus gaat morgen een nieuwe president kiezen. En die eerste ronde van de presidentsverkiezingen gaat meer mensen aan... dan de 555.000 stemgerechtigden alleen. Jelleke Veenendaal is oud-kamerlid van de VVD woont inmiddels met haar echtgenoot wisselend in Turkije... en op het Turkse gedeelte van Cyprus. Goedenavond. Goedenavond. Waar gaan de verkiezingen morgen over qua inhoud? Ja, over twee dingen. Het eerste is toch nog het oude probleem, de deling van het eiland... waarin de kandidaten elkaar een beetje de schuld geven... waarom Turkije is binnengevallen. En het tweede gedeelte is natuurlijk de steun die ze willen hebben van Europa of niet. Er is één kandidaat die het eigenlijk niet wil. Wie is dat? De laatste. Uh, Georgius Lilikas is een, uh, een ondernemer. En die zegt we hebben gas en we kunnen onze gasvelden verkopen en dan redden we het zelf. En alle anderen willen de hulp van Europa graag? Ja, die willen de hulp van Europa graag. En dan is er ook nog eentje, de, de officiële Akel. De communistische partij heeft, een, een, heeft twee kandidaten onafhankelijk wat Lilikas is. En dan de officiële, die heet uh, Malas. En die wil wel dat de voorwaarden voor de steun wat verzwakt worden. Dat is zijn verhaal tijdens de verkiezingen. Ja, wat wil hij dan veranderen aan die voorwaarden? Nou, daar geeft hij niet zoveel dingen aan, maar gewoon wat minder streng allemaal. Hè? Dus wat langere tijd en wat minder regeltjes. Dat is een beetje het verhaal. Ik was er eigenlijk een beetje verbaasd dat ook Cyprus zo in de financiële problemen is gekomen. Want ik dacht, ja, een soort uh, tax haven, dat zit wel goed daar. Maar hoe, hoe is dat zo gekomen? Wat hebben ze verkeerd gedaan? Nou ja, als je, als je naar de bankencrisis kijkt... dan zie je dus vooral dat banken op een gegeven moment verkeerde keuzes hebben gemaakt... waar ze het geld onderbrengen van alle mensen die het keurig bij hun afleveren. En daar zullen de Cypriotische banken ook wel last van gehad hebben. En ze hebben natuurlijk veel geld aan de Grieken gegeven... toen die in de eerste instantie in de problemen raakten... want ze voelden zich natuurlijk nog steeds zeer verbonden met Griekenland. Wat voor fouten heeft de nu vertrekkende president gemaakt? Nou, het is, het, het, het, als je met de Cyprioten zelf praat... dan zeggen ze het is vooral een intern probleem. Hij is een, een uh, communistische president... die heel veel heeft gedaan voor uh, asielzoekers... grote bedragen beschikbaar stelt voor al dat soort dingen. Maar ook uh, de pensioenen heeft verhoogd... sociale, premies heeft, uh, sociale voorzieningen heeft gedaan. is dat erg royaal was, geweest. Ja, hij is een beetje te royaal geweest, zeggen ze. En daardoor is het intern veroorzaakt. En ja, dan is het een beetje een slappe hap, zeggen ze... als je dan naar Europa gaat om het... Uh, om het geld weer te gaan vragen, dan moet je dat ook zelf oplossen. Het blijft een beetje een uh, mysterie, zo'n rijk eiland dat in de problemen... u heeft het een beetje uitgelegd, maar um, de, wat denkt u zelf? Kan, kan, kan Cyprus er zonder Europa niet bovenop komen... Oh jawel, dat geloof ik wel. Ik denk dat, dat wat Lilikas zegt uh, ook zeer zeker een, een mogelijkheid is. De gasvelden die zijn verdeeld. Uh, Cyprus heeft daar een aandeel van gekregen. En je zou kunnen zeggen van nou, geef die gasvelden maar als onderpand. Dan zouden we geld kunnen krijgen. Want het is misschien heel moeilijk om ze te verkopen direct aan oliemaatschappijen. Maar je zou kunnen zeggen van nou, geef het maar als onderpand. En dan, uh, dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het oplossen. Maar je zou ook heel goed bij je bank kunnen gaan en zeggen van nou, uh, banken, doen jullie ook maar een beetje meebetalen. Jullie hebben geld genoeg gehad en uh, doe het maar op die manier. Ja, dat heeft uh, Jeroen Dijsselbloem ook gesuggereerd... Hè, dat ze oh. dat zouden moeten doen. Ja, ja, dat lijkt mij een hele goede zaak. Het is altijd zo makkelijk om te zeggen: van nou, er is iemand in de problemen. En huppakee, laten we de kruiwagen met geld er maar heen brengen. Vooral ook omdat je geen enkel idee hebt. Het is, het is niet een land wat heel veel productie heeft. of zichzelf eh, zeg maar makkelijk eh, extra geld kan doen. Ze zitten voor ongeveer 80% van het bruto binnenlands product zit in de dienstensector. Dus nou, die ligt eigenlijk overal wel een klein beetje op schat. Dus het, het, de kans dat je het allemaal terug gaat krijgen is niet zo groot. Eh, als je naar de bevolking kijkt. Uh, dan zie je dat bijvoorbeeld de BTW wel iets verhoogd is... maar die is nog lang niet zo hoog als in Nederland. Ja, dan is het toch een beetje raar dat, dat Nederlanders, Duitsers en Fransen... En, en alle andere Europese landen wat extra geld moeten gaan uitgeven... terwijl dat hier niet hoeft. En ik heb misschien nog een tip. Als er nou eens al dat zwarte geld dat de Russische maffia daar heeft staan... op Cyprus gewoon nationaliseren, dan, dan zijn ze ja. er misschien ja. ook. Nee, dan, zijn ze, dan zijn ze waarschijnlijk een heel erg rijk land in één klap. Dat zou, dat zou, misschien zou Dijsselbloem dat eens moeten voorstellen. Van nou, doe nou hetzelfde als wat ik in Nederland heb gedaan, maar dan misschien terecht. Hoe komt dat uh, geld er trouwens van die Russen? Waar, waarom zetten die dat allemaal op Cyprus? Nou, ze zetten het nu niet allemaal op Cyprus. Dat schijnt hier al heel, heel veel jaren te staan toen uh, het eiland nog een één-eiland was en onafhankelijk werd onder Macarios. Dan nou, praten we over uh, lang geleden. 60. heel, heel lang geleden. Uh, toen hebben de, de de Russen gezegd van nou, het eiland is, hoort niet bij het Oostblok... en het hoort ook niet bij de NATO, het is dus een onafhankelijk gebonden land. Laten we daar ons geld naartoe brengen. Want dat betekende ook dat in die landen die nog niet bij het blok hoorden... de geheime dienst van Rusland heel actief was. Dus was voor de Russen een veilig land... En alle mensen die op een of andere manier... zo hier en daar wat geld bij elkaar geschraapt hadden... die zeiden, laten we het daar naartoe zetten. Als er hier in Rusland wat gaat gebeuren... dan hebben wij ons geld tenminste veilig. En een groot gedeelte van de uh, Joodse Russen... die uiteindelijk ook het land wilden verlaten... zodra dat zou kunnen, hebben dat ook gedaan. En daarom staat er zo vreselijk veel geld op Cyprus. Nou, we zijn lekker creatief bezig, mevrouw Veenendaal... met uh, tips voor de Cyprioten verzinnen. <laughs> is, is er nog meer te verzinnen waar ze, waar ze geld mee terug kunnen krijgen? Nou ja, ze zouden uh, bijvoorbeeld uh, uiteindelijk toch eens tot een overeenstemming kunnen komen... om er weer één eiland van te maken. Ja, lichtgevoedig, hè? Uh, nou, dat ligt niet zo gevoelig. Want als je naar Nikos Anastasiades kijkt, die op dit moment met de meeste stemmen waarschijnlijk gaat weggaan morgen. Dat is iemand geweest die in die tijd voor het Amman-plan was. En je zou dus kunnen verwachten dat hij ook zegt: van nou, dan moeten we daar ook maar eens een keer vaart achter zetten. En dan wordt het weer één eiland, in wat voor vorm dan ook. En dan is er een veel grotere markt voor de Cyprioten om ook geld te verdienen. Laten we het even over die mogelijke winnaar. Anastasiades, zei u. Ja. Wat is het voor iemand? Ja, het is een, een, een, een, een, zeg maar, als je naar Nederlandse begrippen gaat... een CDA, een Christdemocraat, midden, middenpartij. Uh, hij heeft een, een groot voorstander in uh, mevrouw Merkel. Die heeft aangegeven dat zij het goed zou vinden als hij het zou worden. En dan zouden ze ook het geld wel willen geven. Ander voordeel wat hij heeft, is uh, het parlement. Uh, hij heeft, uh, zijn partij heeft twintig zetels in het parlement. En hebben negen, ze hebben een soort overeenstemming met rechts gedaan... met nog negen zetels. En dat is dan gelijk de meerderheid in het parlement. Ja, dat is toch allemaal erg makkelijk. Als president uh, ga je zo meteen je eigen ministerploeg neerzetten. Dus je regeert eigenlijk tamelijk onafhankelijk. Maar als je dan geen enkele problemen hoeft te verwachten van het parlement... is dat altijd mooi meegenomen. Wanneer is de uitslag bekend trouwens? Nou, morgenavond om een uur of negen wordt de eerste, eerste ronde afgesloten. En ik verwacht niet dat er dan al gelijk een president bekend is. Dus dan gaan we naar de tweede ronde. En dat wordt dan, uh, ik dacht, de eerste week van maart... Dus ik denk dat we dat uh, eerste week van maart dan wel weten... wie de president gaat worden. Nou, dat wachten we even af. En we gokken voorlopig op Anastasiades. Ja. Um, mevrouw Venendaal, we draaien de hele avond uh, muziek... die te maken heeft met het huishouden en met uh, soppen en boenen en schoonmaken. <lacht> nou, aan uh, Scheide Citalsing van de Volkskrant viel weinig eer te behalen daarnet... want die maakte niet schoon kennelijk. Maar doet u dat wel? Ja, dat doe ik wel. <lacht> Beschrijf het eens. <lacht> Nou, gewoon schoonmaken, de dagelijkse dingen. Je afwas, de keuken schoonmaken, je badkamer schoonmaken... stofzuigen, dweilen, ramenlappen, nou, dat soort dingen. Hè? En hoe vaak? Eén keer in de week. En vindt u het leuk of helemaal niet? Nee, nee, nee, nee, het is niet leuk, maar het moet gebeuren. Anders dan wordt het een beetje een smerige poel. En uh, hoe omlijst u uw gesop muzikaal? Nou, ik doe dat niet zo vaak. Een van de favoriete platen die ik heb is Yesterday van de Beatles. Oké, okay, zullen we die draaien? Oh, heel graag en dank u voor deze verkiezingsanalyse. Dankjewel. je my I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came so Ik En uh, yesterday op uh, verzoek van oud-VVD-kamerlid Jelleke Veenendaal... die tegenwoordig op Turks-Cyprus woont. Morgen is het exact een jaar geleden dat Prins Friso bedolven werd... onder een lawine in het Oostenrijkse leg. Michael de Bert, correspondent in Oostenrijk. Een hele goede avond. Goedenavond. Is er in Oostenrijk veel aandacht voor uh, dat drama een jaar geleden in leg? Nee, ik heb... Uh vandaag contact opgenomen in Leg en het zou in elk geval niet officieel herdacht worden. Het is wel zo dat in de kerk van Leg, waar de koninklijke familie altijd naartoe komt, dat daar wel aandacht aan besteed zou worden. Morgen in de mis zou eerst voor Friesel gebeden worden. Daarna zal het de mis als anders zijn en vandaag staat er al een foto van hem met kaarsen erbij en ook een tekst in het Duits en het Engels waar zijn dood herdacht wordt. Maar verder is het echt een beetje business as usual, ook wat betreft de koninklijke familie. Op maandag zal het een gebruikelijke termijn voor de fotografen zijn waar de familie aan Bezig zou zijn. Alleen prinses Mabel zou niet komen, wat iedereen waarschijnlijk wel kan begrijpen. Ja. Heeft, heeft dat ski-ongeluk voor, voor leg eh, eigenlijk gevolgen gehad? Ik bedoel, zijn toeristen het, het gaan mijden of, of, of helemaal niet? Nee, het is in van geval niet zo dat er nu minder toeristen naartoe komen. Vorig seizoen is eigenlijk een heel goed seizoen geweest. Momenteel loopt het ook heel goed. Of nu misschien minder Nederlands gekomen zijn, is moeilijk te zeggen... maar Leg is eigenlijk nooit zo populair geweest bij Nederlandse wintersports. Dus waarschijnlijk ook vanwege de prijzen. is duur. En ik moet ook zeggen dat uh, over het algemeen wintersporten... zich niet zo snel laten afschrikken door catastrofes. Bijvoorbeeld de grootste lawinecatastrofe van de laatste jaren, 1999 in cultuur... waar 38 mensen door twee lawines om het leven gekomen zijn... Dat heeft ook geen enkel gevolg gehad. Uh, een jaar later had je uh, weliswaar die catastrofe met die bergtrein waar 155 mensen zijn omgekomen. Dat heeft toen wel één jaar ertoe geleid dat er minder mensen kwamen. Maar eigenlijk daarna werd alweer snel een record bereikt. Ik denk gewoon dat wintersporters toch ook rekenen... dat ze gewoon een risico nemen als eens gaan skiën. Dus daarom ook minder bang zijn voor zulke soort gevaren. Hm. En zijn er meer voorzorgsmaatregelen in de regio genomen? Wordt er meer gewaarschuwd? Staan er meer bordjes? Nou ja zodat er eigenlijk in heel Oostenrijk al gesproken wordt... dat er echt een boom is van cursussen van mensen... hoe ze zich goed voor moeten bereiden, hoe ze een schooltour doen... hoe ze het gevaar van de winst moeten vermijden. En vooral ook legloop daarop uh, uh, is daar een voorloper. Natuurlijk ook omdat de een plaats is waar veel mensen ski-toeren maken. Uh, de directeur van het toerisme heeft ook gezegd... van ja, ze besteden extra aandacht aan. Dit jaar is er ook een speciale conferentie over veiligheid geweest. Die was natuurlijk al gepland voor het ongeluk met Frizo. Maar het betekent dus wel dat mensen op de een of andere manier dat gevaar serieuze schijnen te nemen. Wellicht heeft er ook wat uh, het feit dat zo'n bekende persoonlijkheid persoonlijkheidsverongeluk is... een rol gespeeld. We kunnen natuurlijk ook maar hopen dat er echt toe leidt... dat ook minder ongelukken plaatsvinden. Want je kunt natuurlijk denken wanneer mensen die veiligheidsmaatregelen hebben... zo'n cursus gedaan hebben, dat ze dan extra sterker de neiging hebben... zo'n skitour te maken en natuurlijk ook dat risico lopen om ongeluk te krijgen. Ik was zelf eigenlijk een beetje verbaasd... dat de koninklijke familie gewoon weer naar leg gaat dit jaar. Is daar in Oostenrijk discussie over of niet? Nou ja, het is zo dat Sinleg natuurlijk blij waren dat ze weer kwamen. Maar ik denk toch eigenlijk dat iedereen wel gerekend heeft dat ze weer zouden komen. De burgemeester heeft ook gezegd: al een paar dagen na het ongeluk heeft Beatrix gezegd dat ze wil zouden komen. Het werd pas in december officieel bevestigd. Maar je ja, moet niet vergeten dat ze al sinds 1959 te komen. Dus een beetje de trouwste gasten in lesen. Viana en Bernard waren ook de enige buitenlanders die ereburger waren. Dus eigenlijk horen ze al een beetje bij die plaats. En hoe tragisch die gebeurtenissen een jaar geleden waren. zijn er toch nog altijd mee verbonden. En omgekeerd sinds ze in leg toch de Koninklijke Familie ook deel van hun eigen gemeenschap. Tot slot nog, uh, Michael, uh, wou ik nog wat vragen over Florian Moosbrugger... van dat Gasthof Post. waar de Koninklijke Familie altijd komt. En de man met wie Frizo uh, is gaan skiën vorig jaar. Ho hoe is het daarmee afgelopen? en ik weet was er een onderzoek van de politie... en van het Openbaar Ministerie tegen hem geweest. Uh, het ging namelijk om dat hij toch een ervaren skileraar was. Ook uh, en in zulke soort omstandigheden is er eigenlijk ook verantwoordelijkheid... voor de veiligheid van andere deelnemers aan zo'n skitoer... Uiteindelijk is die strafzaak geseponeerd. Wat natuurlijk een enorme opluchting was in leg. En beslist ook voor de familie Moosbroeker. Maar ik moet zeggen dat ik het zelf toch een beetje dubieus vond. Tenminste, ik had er zelf wat vraagtekens bij gesteld. Omdat in vergelijkbare gevallen mensen wel vervolgd werden. Het kan zijn dat misschien uh, de justitie gedacht heeft van... Ja, het gaat toch om een prominente familie. De koninklijke familie wil geen strafzaak hebben. Het is een beetje speculatie. Maar het viel me toch een beetje op dat het allemaal heel gemakkelijk geaccepteerd werd. Ook door de Oostenrijkse. Media. Wellicht hangt dat toch samen dat, hoewel Oostenrijk een republiek is, dat ze toch altijd nog een respect hebben voor vorstenhuizen. En dat mm. zich ook op deze manier heeft uitgewerkt. En ja, wat moet je voorstellen? Ja, ik, ik kreeg toch iets van: het is een beetje brang allemaal. Wat, wat moet je voorstellen van dat fotomoment? Komen dan gewoon alle, alle fotografen gewoon uit Nederland alsof er niks aan de hand is? Ja, het is in elk geval zo dat alleen maar foto's gemaakt worden, zoals elk jaar. Dat uh, de leden van de koninklijke familie vooral ook met de kinderen natuurlijk in de sneeuw poseren. Ik denk gewoon dat het hetzelfde zou zijn als elk jaar. Of iets merken zal uh, zijn van de tragische omstandigheden Dat zullen we vast op maandag kunnen zien. En dan een hele andere vraag. Want er zijn gewoon mensen op weg naar uh, Oostenrijk en naar Vooralberg en Tirol. Hoe is de sneeuw? Zelf ook momenteel in de bergen, weliswaar niet in Legge en Tirol... maar in Semmering, waar ik een klein appartement heb. Ik zou zeggen dat de situatie echt ideaal is. is een dikke laag sneeuw. Uh, de temperaturen zijn direct onder nul. Dus eigenlijk zijn de omstandigheden om te skiën... en ook om skitouren te maken ideaal. Hoewel ik erbij moet ik zeggen dat dat natuurlijk in een paar dagen kan veranderen... wanneer er weer veel sneeuwval is. Dan is het gevaar van de winnes weer groter. Dus daar moeten mensen zeker ook rekening mee houden. En goed uitkijken in elk geval. Dat in elk geval, ja. Ik uh, dank je wel, Michel de Bert in uh, Oostenrijk. En ja, misschien bent u eigenlijk ondertussen benieuwd... naar wat voor muziek ik zelf thuis draai tijdens het uh, soppen en boenen. Nou ja, laat ik daar eerlijk over zijn. Dat schoonmaken wordt eigenlijk gedaan door onze Braziliaanse werkstudenten. Maar om haar aan te sporen draai ik dan wel vaak hele mooie samba-muziek voor haar. Zoals deze. Oh! Voor 12. Minister van Defensie Hennes liep afgelopen nacht... tussen de militairen in een sneeuwhol. Ze liep stage tijdens een legeroefening in Noorwegen. Op een bevroren neusna beviel het prima. Sterker nog, ze wil alle onderdelen van het leger leren kennen... dus komen er nog veel meer uitdagingen aan. Welke, weet PvdA, Tweede Kamerlid en ervaringsdeskundige... Angelien IJsink. Want mevrouw IJsink, u was de eerste politicus die meeliep met het leger. Wat, wat heeft u allemaal meegemaakt? Nou, ik heb vanaf dat ik uh, volksvertegenwoordiger werd en woord voor de Defensie. heb ik diverse stages gedaan bij uh, Defensie. En dat, dat was echt fantastisch. Um, ik heb een oefening naar Law meegedaan. Ik ben vijf dagen op onderzeeën meegeweest. Uh, daarnaast hebben we als commissie natuurlijk heel veel gedaan. Uh, ik ben in Zeedorf apart geweest. Ik heb uh, meegevlogen met een F-16 en alle voorbereidingen die erbij horen. En daar heb ik heel veel van geleerd door met de mannen en vrouwen, de soldaten, de manschappen op de werkvloer te mogen meelopen, dat, en, dat is boeiend. Ook, ook in een sneeuwhol gekropen, zoals ja, de minister? Ja, als, als het was de Kamercommissie Defensie zijn we ook een paar jaar geleden alweer met de commissie van toen zijn we naar het noorden geweest, de, de Arctic oefening gedaan en dat is bijzonder om dat te zien, dus ik, ik vind het ook geweldig dat de minister dat doet om zoveel, eh, zoals we dat met z'n inmiddels noemen, beeld en geluid bij de werkelijkheid, bij de dagelijkse werkzaamheden van onze man en vrouw te mogen zien. Wat moet minister Hennis in elk geval nog gaan doen, vindt u? Ik, ik denk dat er nog heel veel dingen zijn voor haar te doen. En ze doet het al echt. Ze pakt ongelooflijk veel op. Dat is verschrikkelijk leuk en goed om te zien ook. Um, volgens mij gaat ze alle, alle uh, krijgsmachtdelen langs om daar werkbezoeken te doen. Dus volgens mij heeft ze nog een heel lijstje te gaan. En uh, uh, heeft ze wel heel adviezen, heel adviezen gehad. En heeft ze nog een goede waarschuwing wat ze niet moet doen op stage? Volgens mij weet, uh, weet minister Heinrichs heel goed wat ze, de do's en de don'ts. Dus uh, ik zie met plezier hoe zij uh, in allemaal oppakt. U bent een fan. Ja hoor. Dank u wel mevrouw IJssel. Goeiedag. <laughs> Graag gedaan. Dag. <middels> A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Moleque nega, nego que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer, formosa mulher.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 Formosa, nou, dat was nog één samba voor mijn Braziliaanse werkstudenten. Want dat heeft de P van PvdA vandaag ook gezegd... dat we meer respect moeten opbrengen voor schoonmakers. En zo is het. Ik dank u voor het luisteren naar Met het oog op morgen op deze zaterdag. Morgen zit hier John Jansen van Galen. Straks bij BNN de overnachting Willemijn Veenhoven... in gesprek met journalist, presentator, rolstoelsporter en optimist Mark de Hond.